en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente samen verder uit de loszang van Maria. Nu het vijfde vers, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaat veracht gestoten van de tronen. En het zesde, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld, der hongerige monden. De lofzang van Maria, het vijfde en het zesde couplet. Morgen, gemeente, willen we samen horen naar de geboden van de Heere onze God. Ook de hoofdzom die de Heer Jezus Christus ons daarvan geeft, horen we samen. En dan zingen we uit Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Here, en ga dus slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Tweede vers uit Psalm 130. Toen en ook nu vanmorgen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 En met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, ge zult u naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Te samen gaan bidden? Trouw en almachtige Heer, groot en heilig is uw naam. U die de Schepper bent van de hemel en van de aarde, u die ook ons kleine mensenleven hebt gemaakt, geschapen, en gedragen. Uw grote naam... willen we aanbidden. Uw grote naam... lof prijzen. Uw grote naam dankzeggen... dat we hier vanmorgen... op deze plaats van gebed mogen zijn... of met de gemeente verbonden mogen zijn... door middel van de kerktelefoon. Deze eerste dag... van de nieuwe week... is uw dag. In het bijzonder speciaal geheiligd... voor de dienst aan u. Het is een geschenk van u... een dag waarop we tot rust zouden komen. Een dag... waarop we de rust zouden vinden... bij u. Heren, wij beleiden voor u... dat ons hart... intens onrustig is. En dat we van alles hebben meegenomen... vanuit de afgelopen dagen... vanuit de afgelopen week... Wij beleiden voor u dat we ook in de dagen die voorbij gegaan zijn, u zo vaak kwijt waren en onze eigen weg zijn gegaan. Dat we ineens weer, toen we op die tweesprong stonden, kozen voor onszelf en voor onze eigen weg. Wij beleiden voor u onze schuld, onze zonden, heren. Wij beleiden voor u dat we telkens weer opnieuw gericht zijn op onszelf. Op onze eigen naam, op onze eigen verlangens, onze eigen begeerten. En dat ze ons zomaar weer de baas waren. In het licht van uw geboden. Nu we samen stil worden voor u. Nu ontdekken we dat ineens opnieuw. O God, wij schamen ons voor u en beleiden onze schuld en bidden om vergeving voor ons allemaal, de kleinen en de grote. Wij doen een pleidooi op uw warmhartigheid. Dat u deze morgen ons ziet en aanziet in Jezus, in zijn volbrachte werk, uw lieve Zoon. En dat u daarom uw handen. Zegenend over ons legt en dat u daarom in ons midden komt. Heere, dat willen wij u bidden. Wees vanmorgen ons nabij zo dicht dat u zelf spreekt, dat u het woord neemt en dat het stil wordt. Stil in de kerk. Stil in ons hart. Stil voor u. Echt stil. Om te horen wat u ons hebt te zeggen. Omdat u ons hart aanraakt. Omdat u ons hart verandert. Omdat u ons tot kering brengt. En tot geloof, omdat u ons weer opnieuw op uw weg zet en aan u verbindt. En wij ons realiseren dat het Advent is. En we ons voorbereiden op de viering van uw komst, Heer Jezus. Dat Heerlijke, machtige, diepe geheim. Dat u mens bent geworden, o God. Dat u zo dicht bij ons gekomen bent. Dat u in ons bestaan bent neergedaald. Dat u op onze plek bent gekomen. Dat machtige geheim. Dat we niet kunnen vertellen, dat we niet kunnen uitleggen. Dat we ook niet kunnen begrijpen. Dat machtige geheim van uw grote liefde. ...waarmee u ons hebt lief gehad. U maakt het ons heel duidelijk. U zegt het ons onomwonden. Niet dat wij u lief gehad hebben. Nee, Heere God, dat is het niet. Maar, maar dat heerlijke, dat machtige... ...dat onverklaarbare dat u ons hebt lief gehad... ...en dat u uw Zoon gegeven hebt tot een volkomen verzoening van al onze zonden... dat u een nieuw begin maakt in deze wereld, in Jezus Christus. Een nieuw begin waarin u ons hierin hasselt... Waar u, waar u ons bij wilt betrekken. Dat we erin zouden delen dat het tot een nieuw begin komt in ons leven. En dat dat nieuw begin zich verder uitkristalliseert in een leven met u. En dat zich dat mag uitkristalliseren straks in volle heerlijkheid. Wanneer u uw bruidsgemeente thuis haalt. En daarom bidden wij u dat het stil mag zijn diep in ons hart. En dat we mogen horen dat van uw genade, dat van uw werk, dat van uw liefde, van uw kracht. En dat u zo ons aanspreekt. U kent de blokkades in ons hart. kent onze vragen. Onze bange pijn. Onze stormen. Onze angsten. Die zo diep in ons kunnen zitten. Wij beleiden het voor u, onze duisternis. O Heere God in de hemel, wil met uw genade doorbreken. Laat uw woord mogen openbloeien. Sla uw machtige arm heen om kinderen. Omdat u ook kinderen zoekt, om jongeren. Omdat u er voor hen bent, voor ouderen. Ook in de avond van het leven. Laat zo uw genade mogen schijnen. Uw geest ons mogen leiden. Wees, Heere God, met ons allen in de kerk. En met allen die hier graag hadden willen zijn, maar die niet kunnen. Met allen die met ons verbonden zijn. Door middel van de kerktelefoon. Of met hen die deze dienst in de komende week op een andere manier hopen te horen. Laat uw evangelie voortgang vinden mensen uit de duisternis in uw licht worden gezet. Dat mensen die u mogen vrezen verdiept worden. In het kennen van u en uw gemeente gebouwd. En uw naam verheerlijkt wordt. Hoor ons uit genade. In Christus' naam. Amen. Gemeente, ons tekstgedeelte is uit Matthäus 1, maar. We gaan eerst samen lezen uit Genesis 38. Genesis 38. Genesis 38 en we beginnen te lezen bij vers 6. En we lezen het hoofdstuk uit. En uh, we stuiten daar op een hele uh, donkere bladzijde. ...in het leven van de aartsvaders... ...donkere bladzijden in het, in, het, in het Oude Testament. Eigenlijk heel schokkend dat die dingen ook in de Bijbel staan. Maar het wordt ons wel eerlijk verteld. En we zullen straks in het Evangelie uit Matthäus 1 zien... ...hoe het daar ook weer terugkeert. Genesis 38 vanaf vers 6. Juda... Nu nam een vrouw voor Er zijn eerstgeborene en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in de ogen van de heren. Daarom doodde de heren hem. Toen zei Juda tot Onan, ga in tot uw broeders huisvrouw... en trouw haar in naam van uw broeder en verwek uw broeder zaad. Maar Onan wetend dat dit zaad voor hem niet zou zijn... Zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. En het was kwaad in de ogen van de heren wat hij deed. Daarom doodde hij ook hem. Toen zei Judah tot Tamar zijn schoondochter, blijf weduwe in het huis van uw vader, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Want hij zei dat niet misschien deze ook sterft, gelijk zijn broeders. Zo ging Tamar heen en bleef in het huis van haar vader. Als nu vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Suwa, de huisvrouw van Juda. Daarom troostte Juda zich en ging op tot zijn schaapsgeerders naar Timna toe, hij en Hira, zijn vriend, de Adullamiet. En men gaf Tamar te kennen, zeggend, zie uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de kleren van haar weduwschap van zich af. Ze bedekte zich met een sluier... en bewond zich... en zette zich aan de ingang van de twee fonteinen... die op de weg naar Timna is. Want ze zag dat Zela groot geworden was... en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Als Judah haar zag, zo hield hij haar voor een hoer... omdat ze haar aangezicht bedekt had. En hij week tot haar naar de weg en zei... ''Kom toch?'' Laat mij tot u ingaan, want hij wist niet dat ze zijn schoondochter was. En ze zei: Wat zult ge me geven dat ge tot me ingaat? En hij zei: Ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zei: Zo ge pand zult geven totdat u hem zendt. Toen zei hij: Wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zei, uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is. Hetwelk hij haar gaf en ging tot haar in. En zij ontving bij hem. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af. En zij trok aan de kleren van haar weduwschap. En Judah zond de geitenbok door de hand van zijn vriend, de adulamiet om het pand uit de hand van de vrouw te nemen. Maar hij vond haar niet. En hij vroeg de lieden, de mannen van haar plaats... zeggend, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? En zij zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde terug tot Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest... Toen zei Juda, zij ze nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na drie maanden, dat men Juda te kennen gaf, zeggend Tamar, uw schoondochter heeft gehoereerd. En ook zie, ze is zwanger van hoererij. Toen zei Juda, breng ze hiervoor dat ze verbrand wordt. Als ze voorgebracht werd, schikte zij zich tot haar schoonvader. Om te zeggen, bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En ze zei, bekend toch, van wie deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Judah kende ze. En zei... Ze is rechtvaardiger dan ik. Daarom omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als ze baren zou... ziet ze waren tweelingen in haar buik. En het geschiedde toen ze baarde dat een de hand uitgaf... en de vroedvrouw nam dezelfde en zij bond een scharlaken draad aan zijn hand... zeggen deze komt het eerst uit. Maar het geschiedde als hij zijn hand weer terug in trok ziet, zo kwam zijn broeder uit. En zij zei, hoe zijt ge doorgebroken, op u is de breuk. En men noemde zijn naam Peres. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de schuilakend draad was. En men noemde zijn naam Zera. Tot zover Genesis 38. We lezen Matthäus 1. En we lezen daarvan vers 1 tot en met 3a. Genesis, Matthäus 1, vers 1 tot en met 3a. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. Dat zover gemeente, de lezing van de Schrift. De tekst voor de preek vindt u in Matthäus 1. Het eerste gedeelte van vers 1 en het eerste gedeelte van vers 3. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. En in dat boek van het geslacht van Jezus Christus lezen we. En Juda gewon, Faris en Zara bij Tamar. Het thema voor de preek van morgen luidt. Er is adventspost voor u. Er is adventspost voor u. U mag gemeente uw um, gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de diakonie. En die collecte is voor het kerkenraadsfonds bestemd. De tweede collecte is voor het kerkelijk en pastoraal werk. En bij de uitgang is er een collecte voor, kerk, voor de kerk. En dat is het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dan nog... Um, uh, ...enkele mededelingen... ...dinsdagochtend, eerste kerstdag... ...dan... Uh, ...wilt u samen voor de dienst weer wat kerstliederen gaan zingen... ...en het begint om kwart over negen... ...en op tweede kerstdag is er geen actieve evangelisatie. Dan zingen we ter voorbereiding op de preek... ...een psalm... ...waarin ook donkere en duistere kanten van ons leven aan de orde komen... Dat is psalm 77, vers 2. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. En het vierde vers, ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En het vijfde, zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Uit psalm 77 zingen we het tweede, vierde en vijfde couplet. Straks gemeente het Amen op de preek zingen we op Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heer. geen vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. De tekst voor de preek is dus uit Matthäus 1, vers 1a, vers 3a, het boek van het geslacht van Jezus Christus. En in dat geslachtsregister lezen we en juda, gewoon Fares en Zara bij Tamar. Gemeente, waar kom, waar kom ik vandaan? Dat is een vraag die je ongelooflijk kan boeien. Heel veel mensen zijn vandaag ook op zoek naar hun roots, hun wortels, hun afkomst. Hun voorouders, wat deden ze? En hoe waren ze? Denk maar aan de enorme vlucht die dat boek van Geert Mak heeft genomen, de eeuw van mijn vader. Maar mensen zijn ook op zoek naar hun familielijnen, hun sociale en maatschappelijke lijnen... Want je voorgeslacht, dat zegt ook iets over wie je zelf bent. Als je iets weet van je voorouders... dan weet je daarmee impliciet ook iets over wie je zelf bent... en hoe je zelf bent en hoe je gevormd bent. Echte Drenten zeggen we soms, of een ras echte Amsterdammer. Je afkomst kleurt je leven. Je afkomst kleurt ook je karakter. En het kleurt je ontwikkeling en je situatie. Vanmorgen stuiten we in Matthäus 1 ook op wortels, op afkomst, op roots, Niet op de onze, maar op de wortels, de afkomst van Jezus Christus. En in deze laatste Adventzondag zeggen deze wortels van Jezus... deze afkomst, deze komaf van Jezus, heel veel over Hem. Het is goed om daar samen op te letten. Hoe was het nou met de voorouders van Jezus... En in wat voor geslachtslijn is de Heer Jezus nou eigenlijk binnengekomen op deze wereld? En is Hij tussen ons mensen komen wonen? Nog anders gevraagd, in welke lijn, in welke geslachtslijn heeft God de Vader zijn Zoon mens laten worden? En dat is een hele spannende vraag. Want het antwoord op die vraag zegt ook iets over God. Over de weg van God en over de weg van de heilige liefde van God. En over het plan van God en over het werk van God. En het vertelt ons ook heel veel over wie Jezus zelf is. Wie wilde hij onder zijn voorouders rekenen? Wie wilde hij onder zijn familie rekenen? Anders gezegd met wie wilde Jezus zich vereenzelvigen... Vanmorgen komt een klein aspect daarvan aan de orde. Maar eerst kijken we samen naar het begin van Matthäus 1. Dat wil ik graag exact met u lezen. Omdat dat ook eigenlijk heel veel aan evangelie oplevert, gemeente, aan heilige verrassing. Maar ondertussen, ondertussen heb ik natuurlijk al een zekere vooronderstelling gemaakt. Dat is een vooronderstelling die ook aan ons tekstgedeelte voorafgaat. Matthäus schrijft zijn evangelie, zo wordt verondersteld, tussen 50 tot 70 jaar na de geboorte van Jezus. Dus ongeveer ruim 17 jaar na het lijden en sterven van Jezus, na zijn opstanding en hemelvaart. En als hij dan op het leven van Jezus terugkijkt en bij de eerste hoofdstukken begint... Dan begint hij bij de kom af van Jezus. Hij begint dus, en dat is de vooronderstelling, hij begint dus bij het mens zijn van Jezus, bij het mens zijn van Jezus. En daar hoor ik meteen al iets van de genade van God in schitteren en in klinken gemeenten. Mag ik u vanmorgen opnieuw verkondigen? Mogen we meenemen op weg naar Kerst? God is mens geworden. God is binnengekomen in de geslachten van mensen. God is onder mensen komen wonen. Ja, dat machtige ongehoorde, dat machtige van het evangelie... dat is dat God zelf mens werd. Dat God in deze wereld is gekomen. En dat God, de heilige God, jouw schepper, jouw schepper... dat God in zijn Zoon in de lijn van de geslachten van mensen is gekomen. Zo diep, zo diep is God ingedaald. Zo dicht is God bij ons, bij jou, bij u, bij mij, gekomen. De geslachten van mensen, de familie van mensen. Zo dicht komt God bij u, bij jou, bij mij. Het boek van het geslacht van Jezus Christus. Gemeente, hoe sympathiek de vertaling ook is. Toch verliezen we met elkaar een gedachte die in de Griekse, de door God geïnspireerde tekst zit. Er staat in het Grieks, ik zal het één keer voorlezen. En die woorden herkent u vast. Er staat Biblos. Van de Genezaus. Biblos van de Genezaus. Biblos boek van de Genesis, van de Genesis. Boek van de Genesis. Boek van de wording van Jezus Christus. We gaan eerst samen maar even die woorden spellen. Want u wilt natuurlijk graag weten... Hè, wat de geest van God precies heeft geïnspireerd bij Matthäus. Nou, het eerste woord is biblos. Vertaald met boek. Er is natuurlijk wel een verschil tussen een boek en een boek, toch jongens? Als je thuis een, een zo'n kinderboek van je zit te lezen dat je van je vader en moeder hebt gehad, er zitten allemaal ezelsoren in... en de kaft ligt er soms af en zo. En, nou ja, goed, misschien valt het wel uit het kaft en zo. Ja, dat is dan jammer, dat is allemaal niet zo erg, wordt wel een beetje ingeplakt en zo. Maar stel nou dat je straks aan tafel... jullie hebben uh, gegeten thuis en uh, je moeder zegt van pak even de Bijbel. En je gaat de Bijbel halen en de trouwbijbel lezen jullie misschien thuis... wel uit van je vader en moeder... En uh, je loopt met die trouwbijbel naar de tafel... en je laat hem ineens plom verloren vallen uit de band. Nou, daar zijn je ouders niet echt blij mee. Want daar hebben ze kostbare herinneringen aan aan die trouwbijbel. Nou, een boek en een boek, dat is best wel twee. Nou, dit woord biblos voor boek, wat hier staat... heeft ook niet een gewone waarde... zoals met dat verkreukelde boek van met het kinderboek of zo... of dat oudere boek, met al die ezelsoren wat uit de band is en zo... Maar dit woord Bibelos heeft ook een grote waarde, weet je. Het woord klinkt altijd in het Nieuwe Testament. Als het gaat over de boeken van Mozes. En als het over de profeten gaat. Het is dus niet zomaar een verslag. En het zijn in Matthäus 7, 1 ook niet zomaar wat namen die hier allemaal op een rij staan. Nee, dat, dat, daar zit meer achter. Weet je wat het is? In, in, in dit geslachtsregister, in dit boek... daar spreekt, daar getuigt... daar getuigt de geest van God... met kracht, met kracht... getuigt de geest van God hier. Matthäus 1 is een woord... een boodschap van God voor u. Het is adventspost... voor de gemeente van nu. Post dat de, die de geest laat bezorgen. Matthäus 1... is een heilige boodschap van God voor de gemeente van Jezus... ook vandaag, post van de Allerhoogste... die ons wordt bezorgd door de geest van God... over de afkomst van Jezus Christus. Lees het, zegt de geest. Open deze post. Gemeente, soms ben ik er een beetje bezorgd over... dat we van die diepe betekenis van de schrift... van de woorden van God, van de Bijbel... niet meer zo goed doordrongen zijn. De schriften worden voor ons zomaar soms een gewoon boek... We lezen eruit en we vinden het doodgewoon. En dan is het vaak meer dood dan dat het gewoon is zelfs. Maar er is een bericht. En dat zegt dit woord, dit eerste woordboek. Er is een bericht, er is een bericht van God voor u. Geadresseerd aan uw adres. Er is een heilig bericht voor jou vanmorgen. Speciaal voor jou. Alsof het voor jou geschreven is. Nee, niet alsof het is voor u geschreven. In opdracht van de Allerhoogste. God laat u, laat jou zijn Advents-Evangelie bezorgen. En het is er dag op dag, het is er keer op keer. God maakt ons een heilige evangelie bekend. En dit evangelie gemeente is niet een woord om aan gewend te raken. Maar het is om ons te verootmoedigen voor God. Voor jou en voor mij, voor u en mij. Om ons voor God te verootmoedigen om onze zonden. En het is er. Het is er omdat God je wil ontmoeten. En omdat God je zijn zaligheid wil laten verkondigen. Wil laten horen. Wil laten geloven. De Heer, de Heer begint met uit te leggen. Begint met te preken waar Christus ons vandaan komt. Het is Gods heilig boek. Het is Gods heilig bericht voor u. En voor mij. Om ons te bemoedigen. te troosten. Om heel dicht bij ons te komen, zodat we zelf dat bericht in handen zouden nemen en het zouden lezen, gericht aan ons. Zo is het een boek, gemeente van God. Maar het is een boek van het geslacht, van de Genezos, boek van de Genesis, boek van de Wording. En dat heeft de eerste hoorders van het evangelie direct heel bekend in de oren geklonken. Ze kenden die combinatie van die beide woorden. En weet u waar ze die combinatie vandaan hebben? Waar ze, waarom ze die combinatie ook herkennen? Matthäus schrijft voor Joden, in eerste instantie voor Joden. Dat kennen ze uit het boek Genesis. Want daar komt die combinatie twee keer voor. In Genesis 2 vers 4. Dit zijn de geboorten van de hemel en van de aarde. In de Griekse vertaling van het Oude Testament staat... Dit is het boek van de wording. Het boek van de wording van hemel en aarde. En nog een keer in Genesis. Hoofdstuk 5, vers 1. Dit is het boek van het geslacht van Adam. Het boek van de wording van Adam... En wat doet Matthäus nou, gemeente? Nu Matthäus aan zijn evangelie begint en nu Matthäus, Gods adventspost bij zijn lezers bezorgt, grijpt hij daarop terug. Zijn eerste lezers, de Joden, die het boek Genesis kenden, hebben dat begrepen. En wij mogen het vanmorgen gaan begrijpen wat Matthäus hier doet, gemeente. Matthäus grijpt met zijn woordkeuze terug op het begin... Begin van het Nieuwe Testament, grijp terug naar het begin van het Oude Testament. De Heilige Geest legt in deze woorden een relatie met het pril begin van het werk van God. Machtig was het begin van Gods schepping. Machtig was Gods begin met de mensen. Heilig en heerlijk. In één woord adembenemend. ...om ademloos van te genieten. God heilig... ...paradijs. God zuivere... ...volmaakte werk. Alleen... ...het is... ...het is kapot gegaan. Het is stuk gelopen. Elke dag... ...lopen u en ik er tegenaan. Elke dag... ...hebben we ermee te maken. De ellende... Van de zonde, die ellende is compleet in de kerk, in de wereld, in je eigen leven. Er gaat geen dag voorbij, of het gaat in je leven fout. Die hopeloosheid, die ellende in mijn bestaan. Dat ademloos mooie, dat ademloos geweldige begin. Dat hebben wij. Dat hebben we stuk gemaakt. Een doffe ellende. En de vreugde van Gods begin is weg. En de vrede van Gods begin is weg. En soms ben je doodmoe. Doodmoe van jezelf. Doodmoe van de gebrokenheid. Diep in je hart. Heel diep in je hart is leegte. En heel diep in je hart is Schuld. En heel diep in je hart is een bange vraag, angst als de moeder van alle emoties. Soms verberg je het achter een masker, zoals je over beginnende roestplekjes op je golfje een nieuwe laag lak spaart. Maar onder dat lak gaat de roest wel gewoon door. Bij hoeveel mensen zou dat niet zo zijn? Prachtige laklagen de buitenkant, maar daaronder... daaronder... moet u eens over nadenken. Of dat bij u, bij jou misschien ook niet zo is. Waar kom ik vandaan? Verloren paradijs? Zonde geslacht? Ik ben in zonden ontvangen en geboren heb ik van mijn vader en van mijn moeder. En het zit er diep in, bij mijzelf, in mijn lijf, in mijn ziel, de leden, heel mijn bestaan. En nu, en nu gemeente, in zijn woordkeus, in zijn woordkeus schrijft Matthäus eigenlijk niets anders dan dat de Heere God opnieuw is begonnen. In Jezus Christus heeft Hij een nieuw begin gemaakt. De Heere God begint opnieuw in zijn schepping. De Heere God begint opnieuw onder de mensen. Geen nieuwe laklaag over de oude heen. Waaronder de roest en het verderf en de ellende toch allemaal doorgaat. De Heere God grijpt terug naar het begin. Gods nieuw begin. Gods nieuwe start in deze wereld. Nu zijn kind naar de aarde komt. Naar de aarde in schuld verloren. De aarde verlamd door angst en verdorven door de zonde. Hier aan het begin brengt Matthäus dat heel subtiel aan de aarde. Maar tegelijk heel duidelijk heel overtuigend en schrijft aan zijn lezers: jullie kennen toch Jezus. Kent de geschiedenis van Hem in elk geval. Dan nou weet u wat God deed, de God van Israël. God maakte in Hem een nieuwe start voor de wereld, voor de schepping. Voor de mensen. Machtig evangelie. In de schaduw van kerst. Dat is het. Dat is het. Een nieuw begin. Maakt God. Een nieuw begin. Zoekt God bij jou. Een nieuw begin. Zoekt God bij u. Dat dat... Oude, lege, die doffe ellende, uit je leven wordt weggeruimd. Een nieuw begin. Eigenlijk was je God jaren kwijt. Eigenlijk was je God jaren kwijt. Eigenlijk heb je de hele week niet gebeden. Zou zomaar kunnen. Wie? En het is helemaal fout gegaan in je leven. Als je heel eerlijk bent. Wees eerlijk voor God. In deze woorden over de kom af van Jezus. Over de roots van Jezus. Schittert de genade. Schittert de heilige liefde van God. Een nieuw begin. Ook. Voor jou, voor u. In deze adventsdagen neemt de geest door dit evangelie ons mee. Hij zegt, hier is mijn kerstkaart, mijn kerstbrief, mijn adventspost voor jou. Open het. Dodelijke vergissing als je die post niet openmaakt. Maar achterloos terzijde legt tussen de oude stapel kranten, die straks weggaat voor de kerk of zo. Kijk naar de roots, kijk naar de afkomst van Jezus. De wereld in duisternis verloren, schrijf God niet af, die grote wereld met zijn dreiging en angst, die grote wereld met zijn geweld en met zijn ellende. En met zijn criminaliteit. God schrijft die verloren wereld niet af. God schrijft zijn schepping. Hemel en aarde diep aangetast niet af. Daar is Jezus ingekomen. Daar is God binnengekomen. En God schrijft ook jou niet af. God schrijft ook u niet af. Ook al denkt u wel eens dat God u laat zitten. Maar de Heere God... Is opnieuw begonnen. Heilig boek van de genesis. Gods genesis. Dit is advent bij uitstek. De wereld. Die doodloopt in de nacht. De wereld. Die vast zit verstrukt in de duisternis. Daar breekt God in door. Daar komt God. Om opnieuw te beginnen. Schepping. Herschepping herschepping. Je hoeft zonder God niet verder. Echt niet? Christus komt vanmorgen heel dichtbij. De geest brengt u in deze brief zijn post, zijn woord een boodschap geadresseerd voor jou, voor u Christus kom dichtbij om je zalig te maken te redden een boek van de Genesis boek van de wording van de wording het laatste dat woord wording wijst ook op een procesgemeente de Heere heeft er met eerbied gesproken. Heel lang aan gewerkt. Stapje voor stapje. Belofte voor belofte. Aartsvader na aartsvader. Profeet na profeet. Geslacht na geslacht. Weet u wat God doet? Wat God doet, dat is geen opwelling. Maar dat is diep doordacht. Dat is diep doordacht. Daar zit het hele wezen van God achter. Daar zit heel de raad van God achter. God nam er de tijd voor. Om bij u binnen te komen. God nam er de tijd voor. Om in deze wereld te komen. God nam er de tijd voor. Omdat God in zijn werk heel zorgvuldig te werk gaat... En zo je hart bereikt, en zo de dag laat aanbreken. En toen niemand er meer op hoopte, toen iedereen dacht het wordt niks meer, heeft God zijn belofte vervuld. Krachtig, heerlijk. Toen kwam zijn eigen kind, toen werd God mens. Het is God verrassend, genadig. En als je denkt dat het niets meer wordt met de kerk, met de gemeente en met jezelf met deze wereld... dan mag ik u zeggen dat God... wel doordacht... in zijn heilige raad... in zijn heilig plan... werkt... naar zijn heilig doel. Dat zit ook in dit woord. Waarding. Dag voor dag. Stap voor stap. Kerkdienst na kerkdienst. Woord na woord. Stem na stem. Roepstem na roepstem. Om je mee te nemen... Om je tot de overgave te brengen, volharden, zonder je te bekeren, is eigenlijk heel grof tegen God. Toch? In dit licht, gewoon jezelf blijven, woorden langs je heen laten glijden, is toch eigenlijk heel beledigend voor God, in zijn intens geduld, in dat diepe proces. Van Gods doordachte raad. Als God heilig en wel doordacht... de geschiedenis stuurt naar zijn heilig en zuiver doel... zijn nieuw paradijs... dan wil hij niets liever... dan u allemaal meenemen... vanmorgen. Hoopt op de Heer, geef vrome? Is Israël in nood? Er zal verlossing komen... Gods tijden breken aan. Als het nu gemeente om dat geslachtsregister van Jezus gaat... wil ik graag met u één aspect daaruit naar voren halen. In de geslachtslijn van Jezus staan de namen van vijf vrouwen. In vers 3a Tamar. In vers 5a Ragab. In vers 5b Rut. En in vers 6... Nou ja, ik zei namen, daar staat eigenlijk geen naam. Daar staat iemand die naamloos wordt gelaten in Matthäus 1. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Degene die Urias vrouw was geweest. U weet wel hoe die heet, toch? Patseba. En in vers 16 Maria. Gemeente, wat is het opmerkelijk dat hier vrouwen worden genoemd. De lijn van de oude geslachtsregisters wordt altijd getrokken via de man. Dus uit het feit dat hier namen van vrouwen worden genoemd... komt iets naar ons toe van... dan nou moet je even heel nadrukkelijk opletten. Hier heeft de geest ons wat te zeggen. Hier moet je over doordenken. Hier zit een speciaal woord van God. Hier heeft de geest iets heel speciaals tegen ons te zeggen. Vanmorgen één naam als het gaat over deze namen van vrouwen die worden genoemd... in het geslachtsregister van Jezus... in de roets van Jezus, in de wortels van Jezus. En dat is Tamar. We hebben samen over haar leven gelezen. Het was echt een hoopje ellende gemeente. Wat een teleurstellende en pijnlijke levensloop... voor deze jonge vrouw. Ik moet denken aan dat adventslied... Verlos mij van mijn bange pijn... Bange pijn heeft deze jonge vrouw Tamar gekend, bitter teleurgesteld. Haar levensgeschiedenis: nou, ze is getrouwd met Er. Er is de oudste zoon van Juda, maar Er was gewoon een goddeloze vent, en hij maakt het zo bond. dat God, dat God zegt nu is het uit, dat God een punt zet. God doodt hem. Tamar blijft achter een jonge weduwe. En ze blijft achter zonder kinderen. Verdrietig. Pijn. Vol, vol, pijn. Maar het houdt nog niet op. Naar de wetten van die tijd zou de tweede zoon van Juda, Onan, trouwen met Tamar. En dat gebeurt. Maar Onan heeft er helemaal geen zin in. En hij zorgt ervoor dat Tamar niet in verwachting raakt. En daarover is de Heere God vertoornd. En Onan doet dat. En voorzorgt zorgen dat ze niet in verwachting raakt. Omdat hij wel weet dat als er een kindje wordt geboren. Dan komt hij op de naam van zijn overleden broer. En dat vindt hij maar niks. En opnieuw grijpt God in. En ook Onan sterft. Van God en over God leer ik hier. Dat God heilig is. Dat God niet met zich laat spotten. Dat God grenzen stelt en dat God bij tijden ook echt zegt, nu is het genoeg. God is heilig. Tamar is voor de tweede keer gemeente en bovendien jong, zonder kinderen. En dan stuurt Juda Tamar naar het huis van haar vader. Hij zegt, ik heb nog wel een jongen, een zoon, maar die is te jong om te trouwen. Ga dan nou maar weer naar het huis van je vader en ga daar maar wonen. Dat zegt ook iets over de gezagsverhoudingen in die tijd en over de familieverhoudingen. En als straks mijn derde uh, zoon Sela volwassen is, dan kun je wel met hem trouwen. Za, maar wacht. En wacht. En wacht. Maar het is te vergeefs. En ze draagt nog steeds de kleren van haar weduwe zijn. Judah neemt geen enkel initiatief. De en Tamar weet zich aan de kant gezet. Veracht, ze telt niet mee. Ze hoort dat haar schoonmoeder ondertussen is overleden. Ze hoort dat Judah, haar schoonvader, zijn weduwschap, de kleren die bij zijn weduwschap horen, aflegt. En dat hij op weg is naar een uh, feest om de schapen te scheren. En ten einde raad. Bedenkt Tamar. Een afschuwelijke list. Zij doet ook haar rouwkleren uit. Doet een sluier om. En gaat zitten bij een fontein aan een stille eenzame weg. Waarvan ze weet, daar komt uh, zo ongeveer niemand langs. En daar komt Juda wel langs. Op weg naar het schaapscheerdersfeest. En Juda komt... Ziet haar zitten, loopt voorbij, loopt weer terug. Herkent haar niet door de sluier, veronderstelt dat ze een prostituee is. Aarzelt, maar onderhandelt met haar over de prijs. En het kwaad voltrekt zich. En Tamar, Tamar wordt zwanger. Gemeente, een afschuwelijke geschiedenis toch? Moet je je voorstellen. Dan kun je er gewoon niet in komen toch? Dat dat gebeurt vandaag. In Amersfoort of in Hasselt. Wat een afschuwelijke geschiedenis. En als je dan een paar maanden later hoort dat Tamar zwanger is. Dan springt hij uit zijn vel van boosheid. Haal haar, dan zullen we haar verbranden. Die slet, bedoelt hij. En Tamar komt. En dan staat ze voor de schoonvader. En dan laat ze de prijs zien. Die Juda heeft betaald. Toen hij haar voor een prostituee hield. Een zegelriem, een stok en nog iets. A moet door de grond gegaan zijn, gemeente. Want dat herkent hij? dat is van hem. Moet door de grond gegaan zijn. Wat een schok, wat een schaamte. Wat, wat een ellende gemeente. En deze Tamar en deze Juda staan in één adem in het geslachtsregister van Jezus. Tamar en Juda, die vreemd ging, zo onzuiver als maar wat. Zij staan samen met de tweeling die geboren wordt uit dit moment in het geslachtsregister van Jezus. In deze levens van Juda en van Tamar gemeente... zijn dramatiek en verdriet rauw en afschuwelijke zonden door elkaar gevlochten. Een leven van ellende, een leven van pijn... een leven van duisternis, een leven van schulden... een leven van vergeten worden... een leven van aan de kant gezet worden... een leven van niet meetellen... een leven van afgedankt worden... een leven van bedrogen worden... En een leven van zelfbedriegen. Dit staat in het geslachtsregister van Jezus. Dit hoort bij de roots van Jezus. En bovendien, en dat valt me zo op, gemeente, dat raakte me ook. Jezus heeft het zelf laten publiceren. Hij heeft het gewoon zwart op wit laten zetten. De hele wereld kan het lezen. Dat Jezus in zo'n familie komt. Dat Jezus zulke voorouders heeft. Dat Jezus daarbij hoort. Wij zouden ze misschien wel afschrijven. Zo van dat kleine verhaal. Ze kwam in de kerk. schuchte. Ze verlangde naar God. Anders kwam ze er nooit. Ze was jong. Ze aarzelde achterin. Ze zag een plekje de engelen in de hemel pakten al hun bazuin. Zou ze, zou ze. Toen was daar die man die op haar schouder stikte. Zou jij durft? Die plaats is gereserveerd. Geschrokken stond ze op. Zag zo snel niet een andere plek. En ging naar buiten. En de engelen stopten hun bazuinen. Dieper weg dan ooit. Ach. Wij schrijven elkaar af. Wij schrijven mensen met zonden af. Maar in zo'n geslacht is Jezus gekomen. Wat een ontzettende schande als dit de lijn is van je geslacht, je roets. Wat een laffe streek, wat een bittere, doffe ellende. Maar daar komt Jezus zo dichtbij. Hoe je familie er ook uitziet. Hoe je eigen leven er uitziet. Verdriet. En schuld. Pijn. En ellende door elkaar gevlochten. Zo donker, zo duister. Ik hoor niet bij God, bij zijn koninkrijk. Mensen hebben me aan de kant gezet. Mensen hebben mij afgeschreven. Ik voel me soms zo diep verloren. Zelfs. Verloren voor God. Tamar, Zo diep, zo diep is God in ons vlees gekomen. Als je leven inhasselt. Als je leven helemaal stuk is. Als er zoveel stuk is. En je in het licht van kerst staat te huilen... Gebroken, afgeschreven, aan de kant gezet. Of omdat jij die ander bedrogen hebt. Een bedrieger. Het is een puinhoop. Hier komt God voor jou. God schrijft je niet af. Ook als je leven donker is. God schrijft je niet af. Ook als je leven gebroken is. Trouwens, tussen twee haakjes. Wie van ons ziet er neer op Juda? Die horen Jezus woorden. Wie een vrouw, een man aanziet om haar te begeren. Heeft in, hart, in zijn hart al overspel gepleegd. Dan is het een nette puinhoop. Maar je kunt ook comfortabel en netjes Verloren zijn voor God. De Heere God schrijft je daar niet af. Taal maar niet. Kom met berouw over je schuld. Met al je schuld. Kom met je tranen. Kom met je gebrokenheid. Met je eenzaamheid. Dat niemand je ziet staan en dat niemand je ziet zitten. Met je eenzaamheid. Met je vragen. Met je angst. De pijn in je leven. Je bange pijn. Je bange pijn. Tot Jezus. Want Jezus komt zo dichtbij. Vol liefde. In genade. In trouw. In zijn heerlijke kracht. Vanmorgen. Dinsdag. Eerste kerstdag. Om jou op te zoeken. Om u op te zoeken. Hij komt speciaal. Voor u. Voor jou. Als je het niet meer houden kunt. Gewoon niet meer hebt. Hier straalt de liefde van Christus. Hier straalt de liefde van God. God koos ervoor om zijn kind in zo'n wereld, zo'n geslacht te laten komen. Hier flonkert, hier straalt Gods genade. En daarom kan het voor heel de stad voor heel de stadgemeente, voor allen die hier wonen... voor u en voor jou, als je alle hoop had opgegeven. Het is advent en de liefde van onze God flonkert. Vertel het maar. En ook al is er dan geen actieve evangelisatie op de tweede kerstdag... vertel het dan maar, op de eerste en op de tweede. En vandaag en morgen... Want, en dat is het tweede stukje van het verhaaltje... Ze kwam in de kerk. Schuchter. Ze verlangde naar God. Anders kwam ze er nooit. Ze aarzelde. Achter in de kerk zag ze een plekje. Het was gereserveerd. Dat zag ze niet. Iemand gaf een klopje op haar arm. Fijn dat je er bent. Het is goed hier. Ze keek de oude man naast haar even aan. En vroeg, meneer... Ik zie wat in uw ogen. Ze stralen zo. Ja, weet je joh, dat zijn de eerste stralen van de heerlijkheid. Nog even en dan ga ik Gods heerlijkheid binnen. Het was een onvergetelijke dienst voor haar. Alleen al omdat de engelen in de hemel bliezen op de bazaan. Vreugde in de hemel. Niet afgeschreven. Nee, zo dicht komt God bij u. Het is Gods adsvenspost voor jou en voor u en voor mij. Amen. We willen gemeenten samen danken en bidden, we doen ook voorbeden en we denken in onze voorbeden aan mevrouw Hessing, Willem Egbertsstraat 46, die op dit moment in therapie uh, is. We denken in onze voorbeden aan mevrouw van der Stegen, Lamoen 14, morgen moet ze voor een operatie in het ziekenhuis worden opgenomen. Mevrouw Seinen, mevrouw Kamphof en de heer Goldsteen mochten het ziekenhuis verlaten en zijn weer thuis. Zullen we samen bidden? De duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht. Heere, dat hebt u gedaan. Zo hebt u uw licht laten doorbreken. Zo bent u opnieuw begonnen met dat heerlijke licht van uw genade en van uw liefde. In deze wereld vol donkerheid. En u bent zo dichtbij gekomen en ons bestaan binnengegaan. In uw heerlijke genade. Wij bidden. Heer Jezus Christus, dat u uw machtige armen om ons heen slaat. Leer ons komen tot u. Buigen voor u. Leer ons komen om te aanbidden. U die ons niet afschrijft. U die ons zoekt. U die door uw geest het geloof in ons hart werkt. Leer ons te midden ook van alle bange pijn. Hopen op u. Schuilen bij u. En verlos ons van onze bange pijn. Laat ons hart voor u geopend mogen worden. Zodat het echt open mag staan om uw genade en uw licht te ontvangen. Heren, we danken u dat u zo dichtbij komt. Dat u ons deze post hebt laten bezorgen, dit woord van u. Dat we het lezen en nog eens lezen. Dat het niet ongeopend verdwijnt we in onze duisternis en verlorenheid blijven zonder u en het diepe heil van u aan ons voorbij gaat. Laat uw heilige geest krachtig werken in de gemeente. Zegen uw dienaar die aan deze gemeente verbonden mag zijn, onze broeder in de dienst. Vervul hem ook in deze dagen met uw geest, opdat hij met vreugde en blijdschap uw evangelie mag verkondigen... En u dat zegen, stel hem tot een rijke zegen. Wees hem nabij. Samen met de zijnen, met zijn gezin we dragen ze op aan u. Zegert u de broeders van de kerkeraad, Omdat zij de gemeente mogen voorgaan en leiding mogen geven. We bidden u voor uw gemeente hier ter plaatse. We bidden dat u zich over haar ontfermt. En haar bouwt in het allerheiligst geloof. We bidden u voor mensen in duisternis en angst. Mensen die alleen zijn en eenzaam zijn. Mensen die straks alleen thuiskomen, op wie niemand wacht of die steeds in deze dagen alleen zijn. We bidden om uw vertroosting, heren. We bidden om uw nabijheid, zodat ze uw nabijheid mogen ervaren. We bidden u voor de zieken van de gemeente. We denken aan mevrouw van der Stegen. Als ze voor een operatie naar het ziekenhuis moet, wil haar dragen en sterken en bewaren en zegenen met uw aanwezigheid. Dank u dat mevrouw Seinen, mevrouw Kamphof... de heer Godsteen weer naar huis mochten. Wees hen ook genadig nabij. Zegent u, heren, de therapie voor mevrouw Hessing. Wil ook geven dat ook zij... met alles wat haar bezighoudt, ook met bange pijn... rust vindt bij u. Een genezing bij u in uw liefde. En kracht, En Wees met de zieken thuis, in de verzorgings, in de verpleegtehuizen, de ernstige zieken. We dragen hen aan u op. In uw licht bevelen we hen aan. Zegen uw gemeente hier in Hasselt. Zegen uw gemeente in ons land. Zegen uw kerk wereldwijd. We bidden om uw ontferming en genade. We bidden u voor deze wereld die uit duizend wonden bloedt. Straks komt dat moment dat de duisternis voorgoed gaat wijken en dat uw licht doorbreekt, mogen we ingaan nieuw in uw huis, het huis van de vader, in uw koninkrijk, in uw nieuw paradijs. Heere, neem ons allen mee. Dat bidden wij u uit genade, in Christus naam alleen en we danken u voor uw evangeliewoord. Amen. Gemeente, we zingen samen uit Psalm 51, het zesde vers. Dat is een lied van verootmoediging. Ook in het licht van preek. Zo gaan we samen op weg naar kerst. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden... En het rechte spoor is ook het spoor naar de kribbe. Naar de Zoon van God die in ons menselijk vlees is gekomen. Zo horen wij en zingen wij het ook vanmorgen. Psalm 51, vers 6. Verhef nu gemeente uw harten tot God en ontvang voor u en voor allen die u lief hebben de zegen van de Heer. en ga dan in vrede naar uw huizen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.